Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit iemand vast voor de dodelijke steekpartij in Rotterdam. Gisteren werd daar een jongen van 15 neergestoken in een park. Hij werd gevonden in de bosjes en overleed nog voordat hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht. De politie zoekt uit wat daar is gebeurd. Het is absoluut heftig nieuws. Een uh, 15-jarig jongen is hier om het leven gekomen door een zeer ernstig geweldsincident. Dat heeft impact op de buurt, op de betrokken collega's, op de agenten die hier nu zijn. Uh, dat zien wij ook en dat voelen we ook. En uh, juist omdat het zo'n heftig incident is, is het ook belangrijk om dat onderzoek goed te gaan doen. De verdachte die nu vastzit is ook 15. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld. Er wordt nu onderzocht wat hij ermee te maken heeft. Air France-KLM heeft ook de afgelopen maanden een flinke klap gehad. Het tweede kwartaal verloor de vliegmaatschappij anderhalf miljard euro. Net als in de eerste maanden van dit jaar. Air France-KLM denkt dat het binnenkort wat beter gaat omdat meer mensen op vakantie gaan. Er gaat elke dag een bak geld naar het testen voor toegang. Ook al laten nog maar heel weinig mensen zich testen voor toegang. Volgens de Volkskrant verdienen de testbedrijven samen een miljoen euro per dag... Want ze worden betaald voor de capaciteit en niet voor het aantal wattenstaafjes dat ze daadwerkelijk in neuzen stoppen. En vrijwilligers in Geleen in Limburg zijn non-stop aan het koken... voor mensen die veel zijn kwijtgeraakt door de overstromingen van twee weken geleden. De maaltijden worden gemaakt met giften van boeren, zoals deze eigenaar van een biologische moestuin. Bieten wat er wordt grotere voor soep. Uh, nu heb ik wortelen, dat zal dus, het uh, denk Dus dingen die goed houdbaar zijn. Uh. Ik vind het wel fijn, ja. Mooi dat ik een steentje kan bijdragen om een leed te verzachten voor die mensen. Italiaans, Indiaans, het eten is ook best afwisselend. Allemaal gekookt door Ivona en Lin. Ze hadden gehoopt dat hun hulp inmiddels niet meer nodig zou zijn, maar ze gaan door. Het plan was eigenlijk tot eind dit weekend, maar. Uh... Ik denk nog een, uh, een week, misschien hooguit twee, zolang als het nodig is. We worden er gelukkig van: andere mensen ja. helpen, blij maken met het eten. Heb ik het weer nog. Het is op veel plekken grijs, maar wel droog. Aan de kust heb je kans op een buitje. Het is daar 18 graden. In Limburg en de Achterhoek kan het 25 graden worden. Dit weekend koeler en veel buien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Evan de Hart van de ANWB. Op de A9 alkmaar Amsterveen door werkzaamheden tussen Krobert Velsen en Krobert Raasdorp 10 kilometer file. Tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Belmen Arena rijden geen treinen door een aanrijding. Neem de metro. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 you mm -hmm. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, goedemiddag. Ja, goedemiddag inmiddels. Ja. Goede lunch. Ja. Ja. En Pim is er ook weer terug uit de uh, ja, ja, een stukje bruine. Ik heb heerlijk weer gehad daar in het uh, oosten van uh, Nederland. Dus het uh, was erg mooi, ja. De Lutte ben ik geweest. De Lutte? De Lutte, ja. Waar Achter Oldenzaal. Oh, oké. Okay. Dat ja, is een erg mooie omgeving. En dat is bij de Veluwe? Nee, de Achterhoek. Oldenzaal. Yo, uh, Boven Engelo Geografisch Nederland. Ik <laughs> weet waar Amsterdam ligt. Ja, uh, yes, dat vind ik een heel end. <laughs> Kijken of hij het doet, ja. Dus. ja. Nee, het ja. was erg mooi. Het was erg leuke, heerlijke vakantie. Nou, mooi zo. Daar is het voor, toch? Ja, klopt, ja. ja. Nou, we krijgen net weer een uh, berichtje binnen van uh, Spaanse Gasthuis heeft weer een volledige afdeling met coronapatiënten. Ja, 90% is niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd. Dus 10% toch vaccineren. Maar ja, dat is die 10% die is altijd voor ogen gehouden hebben. Oh, 10% komt dus wel inderdaad, ja. Ja. Ja, maar ja. ja, van die mensen die er liggen dus. Ja. En je weet niet hoeveel mensen er komen liggen, ja. Ja, dat is waar. Ja. En het schijnt dat de bijenkorf ook in zwaar weer is. Dat die de V&D en Hudson B achterna gaat. Er komen wel heel veel grote panden leeg te staan, hoor, als dat zo Ja, maar dat is niet helemaal waar. Want de, de, de, de eigenaar van, dat, uh, van dat, de bijkorf, ja? die wil het misschien gaan verkopen. Die heeft gewoon zin in wat anders of zo dus. Niet zo oh. dat het erg slecht gaat. Maar door corona, doordat die Chinezen niet geweest zijn eigenlijk... die komen, en die Japanners... Ja. hebben ze het toch al moeilijk, ja. Ja, ja dat dat zo'n effect heeft. Hè. In de krant stond, nou, waarom geven we die niet zo, net als de KLM... Want er komt ook ja, ja, maar geld Waarom geef je de KLM überhaupt steun? Weet je, er zijn zoveel. Uh, uh, ja, van die grote bedrijven. Die grote ja, bedrijven ja. die in de problemen is. Uh, is. Ja, vooral, dan kan natuurlijk. Je veel beter ja. die gaan steunen als, uh, als dat je de. Hoe heet dat, Gaat steunen de, de KLM. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Hoe vind je het dan dat de KLM zijn personeel niet test? op die vlucht naar de uh, Olympische Spelen. Ja. Ja, gever... ja, dat was volgens de regels, heb ik wel begrepen. Ik heb het verder niet gelezen, maar het was nog volgens de regels. Of zo, ja. Ja. Je weet dat je een hele kostbare zending krijgt met Olympische spelers. Ja, ja. Die, ja. Die, die moeten daar gaan presteren. Dan is het toch wel heel erg miniem gevraagd om in ieder geval te zorgen dat je personeel 100% zeker weet dat ja, hij uh, ja, ja, ja. niet ziek is. Nou, we gaan ze opbellen. Ja. Met elkaar alleen. Met elkaar alleen. Oh, dat is met zo best wel wielen. Ja, hè. Ja. Maar ander leuk nieuws. We twee weken geleden hebben het gehad over die uh, robotarm. Ja. Maar die is er nou echt, hè? Die is bijna ja, in het bedrijf is, of zo. Dus we heeft uh, er heel lang over gedaan, want er was van alles weer mis. Ja, ja. Maar uiteindelijk is hij er nu. Ja, want ja, ik vond het twee weken geleden toch wel een interessante uh, uh, uitzending, hoor. Toch een beetje ja. begrepen wat hij heeft gedaan en wat hij doet en waarom het zo'n goede is, inderdaad. Ja, ja, leuk was dat. Ja. ja, maar het is ook een, een, een heel apart ding. Het is uh, ja. echt weer zo'n uh, zo project. Uh... Ja, klopt, ja. Ik heb het krant gelezen, het kost iets van 350 miljoen of zo. En 250 miljoen komt uit Nederlands uh, zakken. Dus. Ja. dus het is een beetje een Nederlands projectje. Nou, daar uh. mogen we wel trots op zijn, denk ik. Ja. ja, nou, ik geloof dat er ook behoorlijk verlies op geleden is. Ja, je kan niet over verlies praten, het is investering. Vind je? Oké. Okay. Oh ja. Nou. ja, ja, ja. ja. je rakker. We gaan muziek draaien. Gaan we weer. Coldplay <laughs> met Higher Power.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 Stop shaking just to let you know Vanavond 4 augustus van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio weer een aflevering van Fan FM. Dit keer met The Cruise over Bruce Springsteen. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. I just knew it. Again. We can't start a fire, sitting around trying to the broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing. in Amsterdam en maandag Pride at the beach in uh, Zandvoort. En ik weet niet, ik kan nergens vinden of er nou weer zo'n optocht is of niet. Nee, er, zijn, er is geen optocht. Er willen wel, wel uh, pop-ups af en toe. Maar omdat er dan te veel mensen langs de weg staan, okay. is ervoor besloten om dat niet te doen. Ja, ik vond die optocht altijd wel leuk. Ja, zeker inderdaad. Heel kleurrijk ja. Maar nu kan je hier af en toe een pop-up, pop dus je moet een beetje rondlopen. Ja, je moet op rondlopen, want er is ook uh, Coloring uh, Kids for the Future. En dat, uh, de jeugd heeft de toekomst, luidt het bekende gezegd. De Pride at the Beach ziet graag een kleurvolle toekomst... waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. En met elkaar kan samenleven. En dat is op dinsdag 3 augustus op het Gasthuisplein... Ja. Er is een mega grote kleurplaat, en die kunnen alle kindjes kunnen daar gaan kleur krijgen. Ja, dat is mooi. Ja, ja. Ja. ja. Dus dat is ook heel erg leuk. En er is een loopfiets, skate en jog: Pink Poetry Trail. En dat is speciaal voor jongeren en is van 1 tot 7 augustus. De Pink Poetry Trail is te beleven. Uh, uh, door heel Zandvoort is een selectie van gedichten en uh, portretten uit het boek gloei te vinden. Schrijver Edward van Vendel interviewt LHBTIQ. Plus jongeren. <laughs> en ja, ik vind het altijd wel een hele afkorting hoor. Net. En maakt voor elk een krachtig gedicht. naar Floor van Goeden maakte daarbij prachtige prenten. Dus dat kan je ook nog doen... En Wijn A.C. bij het station doet ook mee, heeft ook allemaal uh, uh, kunsten hangen. Ik heb ook gehoord, uh, de uitzending vorige week, volgens mij bij Goedemorgen Zandvoort, dat Zandt uh, en Noorden, mm -hmm. de laatste, die heeft ja. aanstaande maandag heeft een, hij uh, een, nee, een volleybaltoernooi. een ja, Met drag. Dus, ja. Met drag queens of zo. Dus. Oh, dat is ook wel leuk om te zien. Dus je kan je eigen team samenstellen Dan kan je daar naartoe. En uh, je kan natuurlijk ook uh, uh, gewoon kijken. Ja. En daarnaast een heerlijk uh, diner, volgens mij. Oh. En ik weet dat aanstaande maandag... Uh, in de Rainbow-uitzending... worden er twee, uh, loten, twee dinerbonnen verloot... Uh, om daar gratis naartoe te gaan. Dus oh, aanstaande maandag wel. luisteren. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. ja, want die stemmen uh, uh, zenden natuurlijk weer... Uh op maandag uit. Volgens Klopt. mij een hele lange uitzending wat ze gaan doen. Of? Ja, volgens mij ook inderdaad. Ja. Van twee tot vijf of zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, nou, allemaal luisteren, luisteren Want het is natuurlijk ja. heel leuk. Zeker. Dus, ja. Het uh, is een apart iets weer van ons dorp. Ja, ik vind het toch goed dat het wel hier uh, georganiseerd... en uh, ja. via Zandvoort ja. gedaan wordt. Ja. Ja. Ik heb nog geen Noordwijk at the beach uh, gehoord... Nee, maar wat ik, wat ik wel opvallend vind is dat het van Amsterdam uitgaat. Ik dacht dat het altijd dat het van Zandvoort uitging. Het is door Zandvoort georganiseerd. Roy uh, organiseert het. Ja, maar er staat overal Amsterdam uh, be, uh, Pride. En ja, misschien vanuit voor, Amsterdam de, wordt voor de marketing dat zou kunnen, wordt die even ja. overgezet naar uh, ja, Zandvoort. Maar het wordt echt hier helemaal georganiseerd. Het is, uh, okay. ja. Ik zag net ook staan dat ze blij waren dat het ook weer op de Amsterdamse agenda staat of zo. Ja. Er zal wel een samenwerking zijn, maar... ja, ja. Nou, goed. Nou, ja. Ja. Dus. Oh, dat was in ieder geval ja? okay. de Pride. Nou, dan gaan we eerst maar weer een uh, stukje muziek draaien. Amanda Leer met Follow Me...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 leg je hier langs de kant van de weg? Ja, daar zijn we weer. En uh, er is een, uh, een, natuurlijk een heel groot onderzoek naar Tata, stil, is behoorlijk in opspraak en al dat soort dingen meer. En Jij had het er net over dat je die mensen een keer wil gaan kijken... of je die kan uitnodigen hè? van uh, de actiegroep. Ja, klopt, die, die inderdaad. Uh, ja, want we willen nog steeds weten of, uh, ja. wat de impact is voor Sandvoort. Ja. Ja. Dat zal ook best want we hebben steeds vaker noordenwind eigenlijk. Ja. Dus het komt ook deze kant op. Ja. Maar de omwonenden willen dus uh, bij Tata Steel in IJmuiden... willen onafhankelijk onderzoek doen. En financieren, uh, onderzoek financieren naar de uitstoot van de staalfabriek. Ja. Met drones en onderwaterrobots willen ze aan de bron van de fabriek metingen doen. Via verschillende stichtingen zou er een miljoen euro voor dit onderzoek beschikbaar zijn. Ja, schitterend ja, ja, de stichting Schapenduinen. Ja. ja. De voorzitter van de stichting Schapenduinen en initiatiefnemer zegt genoodzaakt te zijn tot deze stap. Omwonenden zijn door recente gebeurtenissen het vertrouwen in de onafhankelijkheid van het RIVM en de GGD kwijt. Ook vindt de jong dat de provincie haar taak niet nakomt... door geen opdracht te geven tot een onderzoek aan de bron van, het, van de fabriek. Omdat, nu zo, uh, omdat het uh, zo echt niet meer verder kan. Het is gelukt om 1 miljoen euro aan toezeggingen bij elkaar te krijgen... om de taak van de overheid over te nemen als de jong. In 2021 wil hij ook nog eens in het EGI weten wat er door de fabriek wordt uitgestoten en geloosd. Tata Steel is een van de grootste staalfabrieken ter wereld. Een van de grootste vervuilers in Nederland. En de vraag is, wat betekent dat voor de omgeving? Dertien jaar geleden al maakte Sembra de uitzending Het Gif van Corus'. Tata Steel heeft de fabriek van korens overgenomen. In die uitstelling constateert de GGD... dat er een omgeving van de fabriek... meer kanker voorkomt... dan elders in het land. Talloze onderzoeken volgden. Ja. Het is hetzelfde als wat we met die... Uh, ik werkte vroeger in de wijk... bij Zwanenburg. Ja. En uh, Zwanenburg heeft heel erg te lijden... onder uh, Schiphol. Ja. Komen echt elke minuut komen daar vliegen we ja. over. is echt dramatisch. Wij wilden daar ook onderzoek naar doen. En de, we hadden echt... Veel meer kankergevallen, aanwijsbare kankergevallen, ja, ja. vooral hersentumoren en darmkanker, uh, dan wat normaal is in zo'n plaats. Zelfs ja. in een grote stad zaten wij daar ver boven. Oh, okay. Je krijgt ja. geen eerlijk onderzoek en we hebben toen heel erg gevochten samen met een uh, plaatselijke huisarts ervoor. En je krijgt er niet boven tafel. Schiphol is oppermachtig, het grote het geld daar zijn oppermachtig en ja, ik, ik vind het hartstikke mooi om, uh, dat het uh, plaatsvindt. Ja, een hele goede zaak, uh, uh, Ja, Nou, ja, we zullen hem eens gaan benaderen. Jan de Jong, een ja. stichting. Je mag zo even opzoeken of die stichting ook een uh, website heeft of zo. Ja? Ik ga het opzoeken. Dan draai ik een plaatje: Blondie met Heart of Glass.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 Leuk stukje in de Zandvoortse krant... over de populatie van de damherten. Dat is nu, uh, die beginnen een beetje, beetje... in zicht te komen. Alhoewel ik verwacht... dat ze het niet gaan redden... hoor in het voorjaar van 2022. Dat, uh, dat het aantal dan bereikt zal zijn... Wat, uh, wat bereikt moet zijn... van duizend dieren nog. Duizend, zo weinig? Ja. Nu hebben ze het toch meer dan 2000 of zo, of wat ook? Of 2800? De populatie is nu 3.283. Ja, dat, gaat, dat gaat niet lukken, nee. <laughs> nee, dat krijgen ze nooit voor elkaar. Dat niet voor elkaar, nee. En weet je, ze zeggen dan ook, ja, dus de natuurbruggen blijven dan dicht tot die tijd. En, uh, want die gaan pas open als die damherten op pijl op, uh, zijn. Ja, ja, ja. Dan moeten ze veel meer gaan afschieten, dat punt 1. Ja. Ik heb toen... Uh, ik ben in gesprek natuurlijk regelmatig over dat uh, ruitenpad wat we erbij hadden. Ja, ja, ja. Dus ik heb al gezegd van, nou ja, weet je, laat ons die dieren in een kraal uh, drijven met de paarden. Ha, een ja, een soort je spelen. Gieten. Ja, wat nee. overblijft, nee. Dat je mooi meegenomen. Ja. Hoezo, wat, wat nou. dat is zielig. Een slachthuisconstructie. Oh ja. Jij wou, ze, jij wou dus 2500 uh, herten opdrijven. <laughs> opdrijven? Ja. Gaat je dat lukken met die paarden Want die kunnen niet door dat hoge ding heen. Oh, huh? yeah? dat Ja? Dat kunnen jullie? Nou, ja, we kunnen overal in principe rijden. Nou, niet met die doornen en die uh, stekels en zo. Oh, nou, uh, stel het voor. Heb ik gedaan. Dat en? doen ze niet. <laughs> nee, maar ze mogen maar een bepaald aantal afschieten. Maar oh. ook als die... Als de herten wel uh, in uh, zijn gereduceerd, ja. dan, uh, dan nog willen wil waternet wil uh, de uh, Schotse Hooglanders en de paarden niet hebben die in de kermen daar oh. lopen. Dus. Maar dan kan je oh ja oké. Okay. Ik verwacht niet dat dat hek ooit weggaat. Nee, inderdaad dat die brug open gaat wat raar. Dat ja. hebben ze toch van tevoren ook kunnen bedenken. Ja. Nou, ja. Maar goed, er zijn wel meer dingen van het AWD die ik heel apart vind. AWD, oh ja. Ik heb laatst wel gelezen dat echt eh, ons drinkwater toch uit de duinen komt, ja. ja. ja. En ik heb altijd gedacht, nou, dat komt uit de rivier of uit het IJsselmeer of zo, maar Dat de duinen echt alleen een uh, bufferopslag was. Ja. Ja. Ja. Nee, maar de, de, de hele duinen, hè, de kennen we duinen, heeft ook waterwin van het PWN. Ja. Echtbond heeft uh, waterwinning. Ja. Uh, de ja, hele pluslijn. Ja. Er wordt ja. water gewonnen. Ik de meer, AWD maar. is daar niet de enige in. Alleen nee. de AWD doet erg moeilijk met ruitenpaarden. Ja, nou ja, dat vind ik op zich niet zo. Uh, <laughs> ik vind dat wel heel erg. Uh, <laughs> Ga je nog naar de Veluwe nou, Met je nieuwe paard? Was nee, nee, gegart, dat, nee, dat heeft te weinig. Uh, ja? Nee, dat is te snel dag. Je moet eerst intrainen. Je moet eerst intrainen. Inlopen of hoe heet dat? Inrijden? Ja, ja in, nou ja. Weet je... Hij kan wel bereden worden en al dat soort dingen meer. Maar mm -hmm. ja, voordat ik een rodeo door de veluwe ga doen, wil ik hem eerst een <lacht> beetje leren kennen. Ja, jij bent toch de baas of niet? <lacht> uh, ja, maar ja, goed. Weet je, als 500 kilo zich boos gaat maken, dan. Ah, ja, ja. ja dan gaat hij meteen naar de lijmfabriek, toch? Dan gaat hij meteen door de. Ah! Oh. En daar vind ik die ding van. Is van de, die heeft een nieuw paard. Die is van de paard afgevallen. Die heeft de rug gebroken. Oh, ja, het, is het is echt laag. heel pijnlijk hoor. Eigenlijk moeten ze ja. die paarden verbieden, toch? Ja. Nee. Nee? Nee. Heb je wel een helm op? Ja. Heb je wel een helm op? Ik heb vroeger nooit een helm op gehad op mijn vorige paard, op mijn eigen ja? paard. Nu op dit paard ga ik nu wel, wel weer inrijden met... Uh, met met een helm op? op. Oh, ah, ja. oké. Okay. Ja, ja. ja, Maar goed, de rest heb ik eigenlijk nooit een keel nee. op. Ik ben één keer wel blij geweest dat ik hem op had. Toen ben ik tegen een boom achter. Oh, John, dat is dom. Zo tegen zo'n takte Tof. Oh. oh, wat je alleen de films ziet. Ja, ja. <laughs> ja. Kun je met een lasso gooien, jij? Ik kan niet met een lasso gooien. Nee? Wij zouden wel op stal zo'n cursus gaan doen... om boogschieten te Pijlen boog op paard? Ja. <laughs> zo. En dan in volle galop en dan... Ja, ik wil wel heel, dat, dat, maar dat is door de corona toen niet doorgegaan. Nee, nee. moet je galop pas voor het hoofd van, van het paard... Ja, ja, Was goed. Het, je je, maar je, je, gaat, op je op gaat opzij. Je gaat niet recht vooruit. Schieten, ja, ja. Niet <laughs> ja, maar opzij is nog moeilijker als die hard loopt. Nou wordt uh. ja, Het is wel de bedoeling. Je moet wel opzij schieten. Je moet niet door je paard heen schieten. Nee, dit, uh. wel langs hoofd, maar recht vooruit. Dat is veel makkelijker, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Zou ik je toch wel aanraden? Nee, nee, nee. Je moet echt schuin schieten. Het is echt uh, <laughs> zo. Nou, ik denk dat uh, de luisteraars dit in hun zak kunnen steken. <laughs> Te... Muziek. Boskeks ja. met Lowdown. Two years, same old schoolboy game got you into this mess. Hey, son, better get on back to town Face the sad or the dirty lies. down Put those wonder, wonder, wonder, wonder, Put those ideas in Ooh. your head.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 Wakker worden. <laughs> ik, moest, uh, ik, ben, ik ben min of meer door Pim gedwongen om. Niks gedwongen, nee. meneer Rutte te zeggen over de duizend euro die wij als uh, zorgpersoneel hebben gehad. Ja. Dus bij deze Wel we meneer, meneer Rutte voor de duizend euro die wij hebben gehad. Belastingvrij. Belastingvrij. En, voor en daar het heb je een nieuw... Van van de verhoging van onze salarissen in de zorg. Waar u daar uh, structureel uh, voor uh, wegliep. Die verstopte in het uh, Tweede Kamergebouw. Uh, en ja, wat heb je ervan gekocht? Je paard? Wat je Heb nieuwe? ik ervan gekocht? Nee, nee, nee, dat was ver voor mijn paard. Ik had het in december. Dus, ja, ik heb er, in december al gehad? In december hebben we het oh. gehad. Oh, ja. Nou, dat, dat is er een half jaar overheen gegaan, hoor. Ja, maar toch gehad. Daar heb je ja, ook niks had... van gezegd, nee. Nee, nee, ik had het je niet gemeld. Ik pim bij deze mijn excuses. Uh, <laughs> Sorry. <laughs> ja, de andere kant ook wel. We kregen we niks, niks. Ja. Goed. Ga maar de structurele verhoging is niet doorgegaan. Dat weet je wel. Want toen zijn ze met z'n allen weggerold. Oh, die? En toen ze wel ja, genoeg ja. stemmen hadden... toen zeiden ze van ja, maar dat is geen beleid. Uh. Maar ze hebben nou toch wel weer... een uh, hoop geld naar de zorg gestuurd, volgens mij? Ja. Oh ja? ja Daar heb jij niks van gehad. Nou, ja, maar je werkt ik, dat, niet ik meer. Ik heb er niet eens wat van gelezen. Nee? Oh. Nou, misschien was het dan de school of zo. <laughs> dat zou wel. Eén pot nat. Nou ja, de gemeente gaat uh, trouwens uh, wederom naar, uh, naar de rechter. Om uh, de ontruiming van de passagepanden af te dwingen. Uh, maar het was toch al geregeld? Nee, dat is nog steeds niet zo Eind geregeld. Eind dit jaar gaat ze slopen. Nee. J juridisch heeft de gemeente zonder meer een punt. Maar de argumenten die het aandraagt zijn op z'n op zachtst gezegd opmerkelijk. Het wordt uitgesteld dat, om, het wordt gesteld dat omwille van de voortgang van het project Entree Zandvoort... de slechte uitstraling van de huidige passagepanden... en de risico's die de gemeente loopt door het achterstallig onderhoud van de passagepanden... bij de rechten in kort geding een ontruimingsvordering wordt ingesteld. Uh, feitelijk krijgen de voormalige erfpachters daarmee de schuld van zowel de haperende herontwikkeling, de slechte uitstraling van de entree en de kennelijke risico's in de schoenen geschoven. Uh, dat is niet terecht. De voortgang van de herontwikkeling van vorig jaar tot stilstand bij gebrek aan draagkracht en een sluitend plan. Ook wat betreft de uitstraling en risico's in het gebied gaat de gemeente zelf niet vrijuit. Nee, dus, dus, nee, kunnen ja, ze kunnen ja. ze best verliezen. Maar ik heb uh, vorige week of twee keer geleden stond dat uh, die flatter aan uh, de rotonde, dat die wel weggaat. Ja, aan het, ja, en het wordt. Badhuisplein gaat wel weg. Ja, behalve die ijsko-tentibalisatie. Ijs, ja, ja. Maar je hebt het nu over die uh, wat daar loodrecht op staat. Ja, ja. Ja, nee, de passagepanden bij mij voor de deur. Oh, okay. uh, langs de Engelbertstraat. Ja. Oh, ik dacht dat het al geregeld was. Ja. Goh. Nee, nee de, de, de, de flats aan het badhuisplein die worden ja, ja. definitief geslopen. Ik vind dat ze wel uh, steeds treuriger uitzien inderdaad, die passage daar. Ja. ja, maar er gebeurt ook verder niks. Weet je? Als nee. je ook niks meer aan het onderhoud doet. Ja, en je blijft maar van proces naar proces gaan. Maar wie wat. wil er dan niet weg? of zo? Want ja, het is, het is, je gaat het toch niet winnen. Ah. Ja, moeilijk, hoor. Ja. ja, ik vind het ook heel moeilijk, hoor. En, maar ja, goed. Weet je, het entree uh, uh, ontwerp wat ze gemaakt hebben... Ja, vind ik echt waardeloos. Ja, maar het was toch van die middelbare scholier of zo? Of ja, ze een willen een ontwerp, daar ja. jongere woningen maken. Oh, oké. Okay. Ja. En dan willen ze, de ouderen willen ze daar bij strijdpost neerzetten. Weet ja, klopt. Ja. Terwijl dat veel verder van het centrum af is. Ja, maar dat kan ik wel lopen. En jongeren meer kunnen lopen. Ja, nee. Zet jongeren daar neer nee, en zet ja. de ouderen... Bij druk. de passage. Ja, daar moeten we het straks even over hebben, want we gaan nu naar het uh, nieuws okay. en het journaal. <laughs> en uh, we zien jullie terug, we horen jullie terug aan de andere kant. Aan de andere kant. Ja. Ah. I need a wake up shower, ordinary day. With many final hours, why do I complain? Why is too much still not enough for it? On me. For some it flows, for some it drips. But most of us cannot know it. To those in need of only a little sip.